Het is nu ruim twee minuten over half elf. Dit is de AVRO op Hilversum 1. De nu volgende aflevering van Biels Co is afkomstig uit particuliere bron. De technische kwaliteit is niet zoals u dat van ons gewend bent. Biels Co is een hoorspelserie geschreven door Jan Moraal. MUZIEK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 3 1 1 2 Ja, is dit de firma of hoogvorst Klein voorheen P Wortelwachter en Zonen met 50 jaar service het vertrouwde adres? Zo staat het namelijk op uw rekening hè. Witte hoe? Wittebeen. Oh, nou begrijp ik het. U bent de heer Wittebeen van de firma Jeroen hoogvorst Klein voorheen P Wortelwachter en Zonen met 50 jaar service het vertrouwde adres. Ja, ja. Nee, maar het gaat hier om, meneer Wittebeen. Ik heb gistermiddag bij een van uw heren... zo'n schattig elektrisch u weet welletje gekocht. Wat zegt u? Hoe meneer eruit zag? ja, dat is moeilijk te zeggen, hoor. Ja, het was die meneer met al het haar voor zijn gezicht. Oh, dat hebben ze allemaal. Ja, oh, wacht even. Hij, uh, hij sliste een beetje. Dat doen ze ook allemaal. Ja, moeilijk, hè? Wat? Nou, het ging om zo'n elektrisch, u weet wel je, weet u wel? Zo'n steelzuigertje, of noem je die schatjes. En weet u wat nou het gekke was? Nee? Nou, ik kom ermee thuis en ik wil hem natuurlijk meteen proberen, hè? En nou heb ik zo'n schaapje op de vloer, hè? Wat? Nee, zo'n schaapje. Dat vloerbedekkingsspul, dat langharige, zo'n agora-poesje, maar dan kamerbreed. Kent u het? U kent het. Nou, en ik dus meteen aan het zuigen, hè, want uh, Snuffy was kapot gegaan, dus mijn vorige zuigsteeltje, of hoe heet die? En die had een spijkertje ingeslikt. En die was door zijn zakje geschoten. En uh, toen begon die hard te hoesten. En daar bleven ze in. Zielig, hè? Ja. Uh, wat zegt u? U verkoopt helemaal geen stofzuigers. Ah, de firma Jeroen Volk was klein voorheen. P. Wortelwacht en zonen doet uitsluitend in tuinmaterialen. Al 50 jaar. Ik ja, daar ben ik uitgepraat zeg. Dan had die meneer met al dat haar voor zijn gezicht toch gelijk. Die vroeg namelijk nog, hij zegt, uh, hoeveel gras hebt u? Ik zeg, geen meter. Hij zegt, zou hem dan wel nemen? Ik zeg, ik wel. Hij zegt, zo'n kop zou ik ook hebben. Ik zeg, uh, welke kop u ook heeft. Je ziet hem toch niet achter het haar. <lacht> hij zegt, uh, zal ik hem even voor u inpakken? Ik zeg, als u het over uw kop hebt... Is dat volgens mij al gebeurd? <laughs> ja, leuk gesprekje, hè? Ja. ja, geeft niks hoor. Dan ga ik hem gewoon eens proberen als snijbonenmolentje. Dacht u niet dat die als snijbonenmolentje. Hallo? Hallo, Vermaier Roelof Roelofhoog was Sky voor een P. en en zoon, hè? Weg. De heer Wittebeen heeft neergelegd. Na vijftig jaar service vindt hij het wel, hè? Ah, M's struis. Wat doet hij? Kijk eens uit het raam in mijn wagen, M's struis. Wat doet hij, meneer Struis? Vreet hij hem op? Vreet hij aan de bekleding? Oh nee, hij knabbelt aan het stuur. Dan kan hij tegen. Maar hoed zeg, wat laat ik doen? Oh nee, die heeft hij al op. Doe me de verjaardag, hè. Mij is vijftig geworden. Nee, zestig of veertig. Of nee, nee, toch vijftig. Of was het dat al? Ik, ik onthoud dat niet, hè. Kijk, hij, hij, hij, hij maakt het schuifdag open, zeg. Dat kan niet. Namelijk, de, de, goedemorgen. Morgen, meneer Biels. Morgen, wat zei ik? Ik zei iets. Ja, zeg. ...zei je dat je vrouw jarig is geweest? De meid, ja, vijftig geworden of zestig of, of... ...nee, nee, veertig. Ja, ik weet niet, ik onthoud het niet, hè. Maar iets ergs dus, hè. Voor een vrouw iets ergs, iets van vijftig of zestig. Hou me dan niet aan, veertig. Wat is het verschil? Jarig is jarig. maar ja, een vrouw, hè. Oh ja. ja. Dat is wat verschrikkelijk, zeg. Nou, nou. Ik ben het helemaal vergeten. Nee, uitstekend, zeg. Nee, dat was nu juist de bedoeling om het stil te houden, hè. meid werd vijftig... Of hoeveel zei ik, heel erg voor een vrouw, we tranen met duiden... ...dus hou het maar stil liever, hè, vieren in kleine kring. Intiem, beetje intiem, in kleine kring. Dan Een je zit ergienen, kan je het begrijpen, kan je erin komen? Ja, zeker ja? zeg. Ja. Ach, het ja. ja. is En, uh, is het een beetje gelukt? Wel, nee, dat weet je vooruit, dat lukt nooit. Rampen weer. De familie? De familie, was dat maar waar. Nee, die kan je met een zacht lijntje de deur uitschoppen, de familie. Nee, vreemd, vreemd volk. Lui van elders, je breekt er je nek over. Maar wat zijn dat dan voor mensen? Wat het, het, het, het, het zijn rare, rare mensen, vreemde, het vreemd volk. Je breekt er je nek over. Half zeven vanmorgen, hè. Ik dacht dat ik mijn nek brak. Lang uit, half zeven al, lach ik al lang uit. Ga weg. <coughs> ik zweer het, over de bidder. De wat? De bidder, de, de, de, de, de, de Arabier, de Mohammedan, of hoe heet dat land, op, op, op een kleedje. Op de overloop lag hij te bidden. Slanswijs, hè. Dus ik kom mijn slaapkamer uit en rang lang uit. Op een, op een haar na een trapgat gemist, zeg. Ja, die dingen krijg je, hè. Jo, en wat zei je? Ik zeg christene zielen tegen de Moabadaan, zeg. Ja. <lacht> een beleidend heiden. Daar zeg ik christene zielen tegen. Nou, dan kon hij me helemaal het trapgat wel in bidden, hè. Menselijk. Zeg, maar, ja. maar hoe kwam die man dan in je huis? ja. <laughs> Hoe kwamen ze allemaal in mijn huis? Tot in de badkamer. Ik wankel met mijn slaapdronken hoofd de badkamer in. Ik trek mijn jaam uit, draai de hete kraan open, normaal. Ja. Gillen. Gillen om Hilve. Wie? Die Duitse, die Duitse vrouw. Die lag daarin, hè, in mijn bad. Die sliep daarin. Hè, daar was geen bed meer voor. Dus die ligt daar in mijn bad te slapen, hè. Die wordt gewekt door een hete straal. En die ziet op de rand van de bad een nakende vent zitten slapen. Dus die begint heel veel te gillen, hè. Daar is toch een Duitse voor, hè. Ja, ja, verschrikkelijk, ja. En wat zei je? Ik, ik zeg zoiets van, verzei zij een genadige vrouw, is de normaal even erin. Ah. Ja. Oh. Ah. toen was ze helemaal niet meer het bedaren te brengen, hè. Doe mij er nog bij, hè, aan de deur kloppen, wat doe je, ik zeg, ik doe niks, ik zit hier met een Duitse vrouw in het bad. Zij neidig, hè, die houdt niet van dat soort dingen. De meid, hè, die vindt dat maar raar. Alles op je nuchtere maag, zeg je. De logeert, ja, Weer iemand anders? Weer iemand anders. Je zegt het, blote Britse. Blote wat? Britse. Een blote Britse. Eerst nog in kimono. Ik kom binnen en ze doet hem uit. Nee. ja zeker. Mijn ja tegen jou? Nee, ze doet hem uit. En ze gaat op de tafel liggen en ze zegt... Of Mico. Het is niet waar. Ja, ik zweer het. hè, <lacht> die... Die zag mij daarvoor aan, hè? voor de masseur dus. Hè? Die dacht dat het een gezondheidsboerderij was. Zo'n biotische instelling. Hij had ook een vermagingstoestand, zo'n afvalinrichting, hoe heet het? Zeg, uh, ja. waar kwamen al die mensen vandaan dan? <laughs> je wordt belachelijk gevraagd dat zo'n <laughs> ding is. Hoe heet die huisaap? Hij is hij die dode dief, dat moet je hem vragen. Morgen, chef. Oh. Morgen, Hoi, ja, morgen, Paul. Goed, vraag je wat de hel hier net, man. Zeg, hè? In mijn huis, waar al die mensen vandaan kwamen. Ja, via het VVV-link, ja. die waren er blij mee, hoor. hoogseizoen, enorm bedden tekort. De zaak liep meteen als een stier, hoor. Ik ja. had twee bussen kunnen krijgen als ik gewild had, zit goud in die industrie. Je moet maar op het idee komen, maar ja, de chef weer, hè. De chef Birmak, Paul. Ah, dat zakentalent van u, chef. Oh, juist. Om daar dan meteen maar even op in te haken, hè. Meteen Met... maar even van je huis een hotel maken dan. Grote klasse, hoor. Paul, ho even, Paul. Stop, moment. Rust, plaats, rust, Paul. Ik droom, ik word daar. Nee, maar niet kwalijk, chef, dat ik even daardoor... ...sinds wanneer maak ik van mijn huis een hotel, pol? Ja, wanneer was dat, chef? Uh, Eergisteren, toen u daar uh, even mijn kamer kwam binnenrennen, weet u wel? Uh, zoals u dat Pas. dan doet, als u weer een idee heeft... ...dat gehaaste snauweren van Paul... mijn hotel Doemie thuis bespreken vol. En dan bent u alweer weg, <laughs> en, en, en ik mag raaien. Oh, de gode pol. Voor Doemie jaardag, man. 60 wordt 60 40, wat wordt ze, niemand mag het weten. Geen volk over de vloer. Bespreek mijn hotelletje, Paul. We gaan er een dagje uit. De meid en ik opschieten, want alles is vol. Ja, sorry, dat zei u niet, chef. Oh. U zei, Paul, mijn hotel doe me thuis bespreken. Auw. Auw? Zei ik auw? Nee, dat zei ik, chef. Jo, koe, wat heb je? Ah, nee, flauwekul, Het Schop van de chefs een struis gehad, weet je wel. Die... Die schop nog eens in met een ongeluk. Struis? Ja, ja je had het net ook al over... Joh, kijk daar eens. Er zit een struisvogel op je auto. Ja, zie je wel. Hij kan schuipdak openmaken. Ja, de portier beneden vroeg me net... of je een nieuwe pet kon bestellen, chef. Ja, akkoord, Paul. Dat probleem is er opgelost. Want dat weet je niet, hè. Wat eet zo'n beest, hè? Hoe hou je hem in leven? Wie jij dat ter Helle? Dat een struisvogel uitsluitend van hoofddeksels leeft. Drie hoeden per dag... Okay. En kom je blootshoofd, dan krijg je een schop. Gee, zeg, hoe kom jij in s staan aan een struisvogel? Ha, vraag 1, hoe kom ik eraf? Eer gisteravond, zeg, ik kom laat van de Herenclub mijn hoed laten liggen daar. Nou, een beetje warm, paar borrels op, warm. Laat maar liggen mijn hoed. Ik rijd mijn garage in, stap uit, rang. Schop van je struisvogel? Nee, ik klap op mijn kop. In de zin van, uh, waar is je hoed? Plus een schop toe. Ja, in mijn garage zeg, als ik van de Herenclub kom. Klap op de kop en de schop van de struisvogel. Nou, dan begin je toch wel even aan je waarnemingsvermogen te twijfelen hoor. Maar, maar hoor, borrels op en warm, wat wil je? Ja, u had hem inderdaad nogal geraakt op de club, chef. Ja, de groete, Ik was toch volledig bekwaam hoor. Ik was er uitstekend in staat, meneer, even van repliek te dienen. En me even met enige nadruk te herinneren aan de normale burgerlijke fatsoenscode. He? Binnen de welke men elkander niet op de argloze schedel pikt. ...nog elkaar schopt en zeker niet met dat belachelijke verouderde schoeisel, ...de prehistorie, waar hij loopt rond in te stumperen. Ja, het dier kan er anders een enorme snelheid op ontwikkelen, chef. De struis. Ja, ja de struis, ja. En de vloos springt over je schouderpol. Maar het is geen reden voor wandgedrag, mijn beste. Ah, en wat deed hij? Ze schamen. Hij ging zich daar schamen. Een beetje vaag in zijn verwijfde staart staan pikken, kop als een boei... Ik zeg ja, ja, maar zo kom ik van de herenclub even. Hè, de vooravond van Doemi's van te notabene garage dicht, wat rustig jij? Tegen mijn struis dus. Mens blijven, wat rustig jij? Ik loop naar de deur ik denk: Christen is hier. Dus, wat denk je? Geen idee. Lichtjes. Mijn muur, dus, mijn zijgevel, lichtjes. Waar je keek, lichtjes. Warm, moet je rekenen, een paar borrels ook, dus je wantrouwt jezelf toch al een beetje. Muur vol lichtjes. Iets van de bijna maar meer bij nacht. Maar raaien, ze mag raaien. Je rijdt het nooit, raai je maar. Het buffet, Lien. Uh. Het wat? Het buffet, Lien. De toon waarop meneer Pollenbol. Het buffet, Lien. Ja. Alsof het niet normaals is, man. Alsof het normaal is dat er midden in de nacht twintig bronprovo's mijn erf op knetterpoel, knetteren, Pol. De laan van jong. Ja, bedenk even. Als ik koud binnen ben, twintig man lallend knalpotten volk. en aanbellen, dat bevelende aanbellen. En dan doe ik open en dan zeg ik, M, wat denk je? Hé? Um... Gulden. Gulden? Pluiskopfiguur, gulden. Stop een gulden in mijn hand. Waarvoor? Haha, <laughs> proef ik ook, ja. Hij doet zijn haar opzij, hij kijkt me aan of ik gek ben en hij zegt, fikwatjes. Wat? Is... Wat? wat ik zeg, fikwatjes. Vie, is... nee. nee, vier kwartjes, Lien. Raap uh... wilde even wisselen. Gulden, vier kwartjes. Fout, Paul, dat is geen Nederlands wat jij daar spreekt. Jij zegt, vier kwartjes. En het is fikwatjes. Ter uh, Helen, jij dat? Ja, nou moet je me het toch eerst eens even vertellen zeg. Ja. Lichtjes en, en een buffet. Ja, warm en koud lie, slaatjes en zo hè, bal gehakt, kroketjes. Zaak loopt als een stier hoor. Wat vertel je me nou, in jouw zijmuur? Zeker te Helen, ja, ja, slaatjes of zo, bal gehakt, kroketjes, die bakt wel. Die kan weer niet wachten, die kan de nieuwsgierigheid weer niet bedwingen. En die kan met een cadeautje weer eens niet op de verjaardag wachten. Kadootje? Ja, automatiek, Link. Uw verjaardagscadeautje heb ik begrepen, chef. Precies, je Een Mijn Ziet iemand mij ervoor aan dat ik de meid voor de verjaardag een automatiekado doe? Zeg hem maar, nou, Wie ziet mij daar Oei. Ja, ja, jij, ja, ja, ja. Jij ziet mij overal, aan. Ja, ik heb wel. Ik ben door de ervaring gelouterd, zeg maar. Ja. Waarover gaat het? Het, het? het gaat over dat ik bij jou voor Doemies verjaardag zo'n dinges bestel, voor de was, voor de was aan de wand, zo'n automaat, zo'n roodding. Ja, ho even, attentie even, ja, over verdraaiing die. der feiten gesproken even. Ja, ja. Als daar iemand mijn kamer komt binnen zenuwen, zeg, slecht gearticuliseerd, iets nauwende van Even bestellen, zo'n hete dinges, Doemie, voor aan de wand, zo'n automatiek inrichting. We zullen zeggen dat iemand daar dan een wasdroogautomaat uit de distel is Nee, dus ja, blijf het volhouden, blijf het vooral volhouden. Hè. Zeg het nou, hoor, dat ik voor Doemie Verjaardag bij jou een struisvogel bestel. Daarom? Nee, nee, nee. Gevogeltje. Jij bestelt gevogeltje. Jij komt dan weer mijn kamer binnenkreuvelen en jij roept geagitonaliseerd iets van... En gevogeltje. Bestelt gevogeltje. Maar iets van geen kip. Iets van aparts. Voor en weg ben je weer. voor de jaardag. Dat ze niet hoeft te koken. Dat ze niet hoeft te koken. Dan moet jij uitgerekend iemand voor zijn jaardag een automatieke dood doen, zeg. Het arme sloof heeft zich op de jaardag om jou het willen een frituurvergiftiging staan bakken. Vooral aan die onverzadigbare, vetzure cholera-stirol-ballen. Ja, en zo wil jij dan nog even de gebraden struis in de mond laten vliegen? Nee, voor je pretpark. Gevogeltje, zoiets van een afi-sauna. Als attractie voor de kinderen. Een struise struis, wat wilde verwende kindersiel meer dan een struise struis... ...als een apart gevogeltje in zijn pretpark. De, de, de helle pretpark, het, het woord is me niet over de lippen gekomen. Ik zweer je, Paul. Ja, sorry, maar ook mijn een misinterpretatie, chef. Vooral toen ik die knaap hier in uw opdracht die prefab latrine hoorde bestellen, begrijpte. Toen dacht ik, camping? Ter helle, toen dacht Paul camping, begrijpt u? En ja hoor, s'nachts half twee... Ik heb mijn eerste gulden nog niet gewisseld voor vier kwartjes. Op de eerste en komt al toeterend het erf op knerpen. Ah, dat liep als een stier meteen die zaakleen. Buitenlanders, hè? Alle campings in de buurt vol, dus we konden maar laaien. Maar ja, misverstand dus eigenlijk. Ja, wat wil men ook, cool als iemand zijn vrouw voor haar jarigdag een prefab latrine cadeau doet? Misverstand ook weer? Ja, misverstand maken te helpen. Wat had ik nou gezegd? Ik zeg, doe iets aan de tuin. Doe middegaardag, doe achter in de tuin iets van een waterpartij. Ja, mijn idee, een waterpartij, ja. maar dan alstublieft... ...toch wel binnen de wettelijk voorgeschreven normen... ...van een minimum aan hygiëne en beslotenheid, niet? Plus, plus, ja, een speeltuin te helden. Bij het krieken van de dag ontwaar ik een complete speeltuin. Heb ik over een speeltuin gesproken, Paul? Ja, chef, sorry, maar u kwam bij mij binnenstormen van de week... ...en toen zei u letterlijk, denk jij een beetje om de kleintjes, Paul... Het kind, hè? En weg was hij weer. Het, het, het kind, hè? Ja, Paul, meneer hier. Dat je me een beetje in de gaten hield van die besteden. Hè? Het kan wel op, denk een beetje aan de kleintjes. Ja, dat was een enorme attractie voor dat kleine Gruttelien. Den ongelijke wip met name. De ongelijke wip? Rampen, ja, de, de zieke auto. Ja, die hadden wij niet helemaal goed gemonteerd, weet je wel, die ongelijke wip. Zodat dan uh, ging de moeder op het ene deel zitten... ...en dan trok de vader het andere deel omlaag... ...en dan plaatste hij daar op zijn kleine grut. En dan liep hij los. Nou, dan was het net alsof ze op een katapult zaten, weet je wel. Net alsof deze ouders hun radioactieve afval de ruimte inschoten. Heel gek. Bij de heer burgemeester over de hecht, ja. In zijn nieuwe vijvertje uitgerekend... Ah, ...waar hij de goudvis staat te voeren. De man dreef, zeg. Het gaat één keer goed, twee keer... ...maar dan is die man zijn geduld ook op... Ja, die gaat ze gewoon over de heg staan terug te gooien. Hou je klanten bij je. Ja, zeg, zeg. En dan boog hij zich weer liefderijk over zijn nieuwe vijvertje. En dan schoten ze weer een pluimpje in zijn edelachtbare achtbare broek, zeg. Wat de schutter dan weer een plusse beer opleverde. Zeg, was er ook een schietent? Ja, of er een schietent ook was. Was er niet, Pol? Ja, idee van die knaap Liep als een stier die tent. Ja, dat wil ik maar even horen, Pol. Dat men mij toch niet wil aanvragen dat ik de meid voor de verjaardag een schietend cadeau wil geven. Nee, jij verblijft de stakker liever met een ordinair uithangbord, zou je ja. bedoelen. Wat? Dat je een uithangbord, ik zweer het je. In de laag van Groen koppel je om even, op exclusief wonen gesproken. Uitsluitend, chique lui, nette chique lui, mijn soort lui. De hele laan een voorname rust ademend, spreek het maar tegen. Nou ja, een voorname rust hijgend moet je zeggen eigenlijk, hè? Men wordt een beetje kortademig op die hoge leeftijd. Voilà, zelfs hij moet het toegeven. Maar dan verrast meneer de laan wel even op een ordinair uithangbord hoor. Ja, Christus, die ze, zegt: buurman Biels heeft een uithangbord. Heet nou iedereen even liegen, zeg? Wie komt er van de week mijn kamer binnenstomen onder het uitstoten van de woorden? En voor Dumi, hun jaardag, een uithangbord, je weet wel. oud, biels, aannemen. Beetje bronstig, beetje poenig. En weg is meneer weer. Ja, een plakket. In plaats van dat oude emagje bordje, waar Dumi een hekel aan heeft. Iets van brons, iets duurs. er eens iemand? Eh, met erop iets van oud, biels. Eh, ja, maar dan wel graag aannemen. En niet aannemen. Met nog een aanstootgevende topless mij erop geschilderd zijn. Dat doem we op de vijftigste of zestigste, weet ik veel, op de dertigste, hoe oud werd ze? Als de meid op een jaardag nog even de placht van de klanten de misprijzende aanmerkingen krijgt op een grijsje met de noppen. Ze droeg de genopte grijsje namelijk. Schaamteloos op de genopte boezem wijzend. Heet dame, wat verstaat ze hier onder De Zaanse vis aan het woord. Zaanse vis? Visclub. Dat waren de eerste, stil maar gaat allemaal over. Maar dat was bus 1, daar werd ze dus mee gewekt, de meid, hè? Dan heb je eerst door drie uur s'nachts samen in de automatiek staan beulen. Zij ballen bakken, ik bijvullen en wisselen. Gulders wisselen voor piekwatjes. Om vier uur stappen we er eindelijk in. Ik zet de wekker op half negen, ik stap erin. Ik slaap, ik word wakker, ik denk half negen de wekker. Ik stap op het stijl, ik wil gaan zingen. Zingen, chef? Ja, lang zal ze leven, Paul. Tegen iemand die daar voor drie weken nog koud gebakken in de kussens hangt... ...dan kan je moeilijk tegen gaan zingen van... ...er dus is er een jaar, hoera, hoera, dat kan je wel zien dat hij zij. Dat kon je helemaal niet zien, heus niet. Dan kan je hoogheid nog tegen zingen lang zal ze leven. Zolang er nog lang leven is, is er nog hoop in de gloria. Maar vergeet het maar hoor, lang zal ze leven. Oude taaien. De Saamse vis met oude taaien. Zorgens 7 uur, bus 1. En u had de wekker op half negen gezet, chef? Ja, de wekker wel, maar niet de buffetbel. <lacht> en als ik bij meneer hier voor Doemie de verjaardag een paar leuke terrasmeubeltjes bestel... dan laat ik er wel een buffetbel bij aanleggen... ten bate van de zingende Zaanse vis, Dat Paul. In mijn ochtendjas... De eerste veertig koffie met spritsel op uit te serveren. Ja, dat wil ik maar zeggen, chef. Liep als een stier dat terrasje. Hou oh, nou eens eindelijk op met het lopen van die stier. Dat is dan niet direct de kwaliteit waar het dier zijn naam mee verdiend heeft. Met lopen. Ja, over dat onderwerp gesproken. Laat dat nou de enige attractie zijn waar klachten over kwamen. Welke attractie? Den sauna, Lee. Ja, ja. Ja, de enige opdracht die meneer wel goed had uitgevoerd, hoor, te helle. ja. ...maar voor de mij privé sauna. die nee, waarbouw ze graag pontje eraf. Maar dan prikt meneer wel meteen de tuin even volborgen naar de sauna. Merkwaardig. En dat liep niet? Ah, dat liep als een ja. uitstekend lien. Maar ja, er dus schuilt nogal wat kaf onder het koren tegenwoordig bij die sauna's, hè. En daar kwam men op af, blijkbaar, krap. Heel geinig in feite, hè Koen, hoe, no hoe de notabelen dan oma Augse pretbar kwamen binnenschuivelen. En dan gingen ze maar eens onschuldig in de schiettent op de burgemeesters aan schieten. En dan zei ik zo maar eens uh, langs mijn neus weg van: uh, uh, zoekt u de sauna soms een notabel? Ja. Ja. En dan trokken zij een hoed over hun oren. En dan holden ze erheen, zeg. Ja, en dan kwamen ze een half uurtje later in hun naki weer uitvliegen, met op hun gelaat een trek van misprijzen en teleurstelling. In hun naki? Je zeker In hun naki, op doemie de verjaardag, zeg. De ene nakende notabel na de ander. Noem het de meid op tuinfeestje. Mensen zich nergens meer voor. Ja, wat gebeurde daar dan binnen eigenlijk? Ja, kijk, ho, even Koen Dat wilden die mensen hoor. Die wilden die notabelen. Dan vroeg ik hen in de cabine of ze interesse hadden in een exotische schoonheid. Hè? En dan begonnen zij vrijelijk te glunderen, weet je wel. En dan liet ik al mijn struisvogelt even binnen. hè. <lacht> En die aan hun kleren op dus dan, en die schopte ze dan vervolgens vrolijk de sauna uit met zijn grote tenen dan dus eigenlijk, weet je wel, dus dan dus... Die, die schopt nog eens iemand het zieken het... Ah, daar nog maar, als het over een struisvogel hè Ah, vreemd, dames en heren morgen hè ja, ja. ja, die is er, lieverd. Ik, ik geef je hem even... Ja, geef maar hier. Dankjewel, Biels hier. Ja, meneer Renneman, sympathiek dat u even bent. U bent gebeld van de zijde van wie... Van de zijde van de heer burgemeester. Ah, ah, gaat de buur Oh, sorry, maar dat was een misgestand van de vrienden. Bielsenko was een hoorspelserie geschreven door Jan Moraal. De rolverdeling was als volgt: Biels, Ko van Dijk, Eline Terrelle, Fiet Koster, Koen Poleman, Frans Koster en Neef Eef Mathé Verdaasdonk. De regie was in handen van Jo Fischer Junior.